Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Drecht is vannacht een dode gevallen. Agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbeelde... tegen de bewoners zei dat ze de politie moesten bellen. De agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. Het slachtoffer is een man, zijn identiteit is nog onbekend. Ook de achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. De man die de omwonenden waarschuwde is aangehouden... onderzocht wordt wat hij met de schietpartij in Barendrecht te maken heeft.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 S'middags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu de nacht.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 You knock me from my seat when I'm talking with well my friends. You're the subject every. I feel so high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 de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouwen, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, en jou wordt de lucht weer blauw.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 En ik ben niks zonder jou. Ik blijf jou de touw, want door jou werd de lucht in blauw. Jij, ja, jou wordt de lucht in blauw. En ik ben niks zonder jou. Nee, niks zonder jou. Mis is een arm om me heen, te veel mensen toch alleen. Wat goed moet, dat gaat.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 Yeah Got my soldiers capture me. Hold the hostage when I hit a beat. I won't take these shackles at my feet, cause they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 I consider the best <laughs> i consider mediocre yeah. i want my bank accounts like carlos slimz or at least the mini Oprah. Wait. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world i've been there. i'm like global warming they think i just started heating things up but, but i've been I here traveling through time zones give me some of my power <laughs> car like it is sound and rica gracia intention to kenrick church confessiona dale mami te lo tomo hablando de tu hombre yo me hago polvo no te preocupes me disfruto because you gon like half fish to van de dorst niet de glimlach op jouw allerslechtste grap ze is geen hittere vrein dat van de cijfers klinkt niet de allerdurste wijn die je zonder kater drinkt geen bloemetuin in bloei niet een uit duizend nachten geen uitgestoken hand Dit niet het pijn. eind van alles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 Stop om mee te slaan. Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven. is geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de moniste symfonie, onder de film genaamd, wij tweeën. Niet het schone, koele dat mijn koorts weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart.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 Tot lood staat geschetst, kan met